Een grote saxofonist en Louis Belson, een, uh, een hele bekende slagwerker. Met z'n drie hebben ze wat opgenomen. En dat kun je nu horen in You Took Advantage of Me.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 Blue Class, handsome as the heavens, that a film with never caps But underneath the mask, I see the skin of a man, smooth and seductive, who's really got a plan. It's drawing me in magnetically. You. you haven't got forever, but I got that too.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 Uh, Talonis Monk speelt piano, Kenny Clark drums en Oscar Pettiford die uh, heeft het mooie bas solo in het nummer Caravan.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 Kiss me sweet, and we'll go flying high in Birdland, high in the sky. La do be o be, le little little le do be little be be little o o ba do little do Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS journaal. Ook pensioenfonds PME moet mogelijk de pensioenen verlagen. PME is het fonds voor de metaal- en elektroindustrie... en beheert de pensioenen van bijna 700.000 Nederlanders... De Nederlandse bank wil met PME praten over de dekkingsgraad. Zelf denkt PME dat er andere maatregelen mogelijk zijn dan verlaging van de pensioenen. PME is het vijfde pensioenfonds waarvan bekend is dat het mogelijk noodmaatregelen moet nemen. Het lijkt erop dat de VN het beoogde bedrag voor noodhulp aan Pakistan heeft binnengehaald. Gisteren zei VN-topman Ban Ki-moon dat nog niet de helft van de benodigde 357 miljoen euro is toegezegd. Maar tijdens een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering... hebben landen extra geld beloofd. De VN-topman spreekt van een langzame natuurramp... die de overstromingen van de tsunami van zes jaar geleden overtreft. Het bedrag voor noodhulp staat los van het geld... dat nodig is voor herstel en wederopbouw. Thailand levert de Russische wapenhandelaar Victor Boet... toch uit aan de Verenigde Staten. Een Thaise rechtbank had zich eerder tegen de uitlevering uitgesproken... maar dat oordeel is in hoger beroep ongedaan gemaakt... Victor Boet staat bekend als de handelaar des doods. De VS wil hem berechten voor wapenleveranties aan onder meer de Taliban en Al-Qaeda. Twee jaar geleden werd hij in Thailand opgepakt. De Rus was de inspiratiebron voor de film Lord of War met Nicolas Cage in de hoofdrol. Uit nieuw onderzoek naar de olieramp in de Golf van Mexico blijkt dat de olie langzamer afbreekt dan gedacht. Veel olie zit in een oliepluim die zo groot is als Ameland en zich een kilometer onder het zeeoppervlak bevindt. Eerder kwam de regering nog met rapporten waaruit zou blijken dat drie kwart van de gelekte olie alweer was verdwenen. Maar onderzoekers denken dat dat te optimistisch is. Het weer, vanuit het zuiden klaart het op, het wordt 23 tot 27 graden. In het weekend wordt het warmer, maar neemt de kans op onweer toe. Dit was het NOS shoena